Vou dat ik een beetje meer van wat jou benijdenswaardig mooi maakt had in mij. Onzekerheid, want je kleurt de lucht ineens zo hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent. Zitten samen in de kamer En de ster staat zag En ik denk nu gaat het gebeuren Hierop heb ik zo lang ge was VOF de kunst met Suzanne. Dag Erik. Hey Douwe, goedenavond. Nou, wij wachten nog even op uh, Robert-Jan. Hopelijk uh, komt hij uh, snel aan. Ja, ik ben even te vervangen van Robert-Jan. Ja. ja, dus ja. ik ben benieuwd of hij uh, komt of niet. Ik hoop het ook, Douwe. Ja. Dus uh, wat hebben we nou voor een onderwerp vanavond? Nou, um, wij zijn niet meer... Uh, Uh, live te volgen op tv maar, uh, op dinsdagavond maar u, als u ons toch nog wil zien op dinsdagavond dan kunt u ons volgen via de livestream op www.hatseflats.nl Hadseflats. ja, ra Radio hadseflats.nl want anders zou je ons niet vinden nee, radio hadseflats.nl Kijk, en we zien daar Robert al binnenkomen, oh, dus kijk. bij het volgende nummertje zit Robert er weer. Uh, nou, kijk, daar is hartstikke gezellig. En welk nummertje krijgen we nou? Wij krijgen nu um, Stef Eccles. Stef Eccle, we, we hebben een woonboot en hij ligt aan de Amstel. Feesten. Ja. Nee, is Nelens en, en Leentje, dat er waren twee mensen. Hij dat gewoon net als de rest. Ze wilde graag trouwen, maar hadden geen woning. En daar het leentje te pest. Maar op een dag toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar inte kon De niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de har En we hebben een boom, boom. En han säger plötsligt nejus, kik nu eens slitje hur det nu tillkom. Han sitter i verdori med benen i vatten, här sitter gatås en fäust i den röta. Det vatten snabbt de möbeln Het water Den de snel för de var die så De kans op verdrinking dyker upp och vi har en schuit, det är så ideal. en bild, je vi är på Amstel, runt vårt båt, det är allt. Vi vi har en schuit, vi har en schuit, Daar stotten ze heel vakkundig het lek. Leentje komt toen haar meubels gaan voetsen. Wat de stad van de clubje zacht de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de amstel. Toen kwam er een smeren zo heen met een bed. Hij zei jullie moeten hier wegwezen mensen. Jullie hebben de amstel met dat broodje besmet. En we hebben een boog. De Anstool getrokken. Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen wiet. Want je moet weten, het is hier al met het pen maar. Die moeten ze hebben en de groten dus niet. En we hebben een woord. Jan. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> nou, hey Robert Jan, heb je gehoord dat je vanaf 25 september alleen in het openbare vervoer, dus trein, bussen en dat soort dingen oh. nog, <laughs> ja. Ja, nog uh, mondkapjes uh, moet doen? Uh, ja, best ja. wel. Ja. Ja. Ja. Ben je blij mee? Nee. Nee? Ik vind het ook wel heel lang duren. Ja, ja. maar We zullen maar denken dat het uh, beter is uh, voor uh, onze gezondheid, hè? Ja, dat ja, is zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um. <laughs> Welk nummertje gaan we nu yeah. voor de mensen spelen? Even kijken. Uh, BZB met echte vrienden. vrienden? Komt hij? Gingen, dan zag ik voetstappen, zweepan naast elkaar. Dat het bij mij ook slecht kon gaan, was mij ook onbekend. En ja, tot zag ik maar, in pariawa was jij op dat moment. Echte vrienden, krijg je niet een kleine vrienden die van iets Voren weer compleet en ik heb je toen gevraagd waarom jij dat eigenlijk deed. Hij zei maat onderscheid tussen echt en nep. Want je zag toen maar een paar omdat ik je toen gedragen heb. Echte vrienden krijg je niet te koop en je je klein Vrienden die verdienen om de zalen te zijn. Ben jij uh, van de afgelopen dagen ook uh, zo genoten van het mooie weer, Roger? Ja. ja, dat zeker. Best wel heel mooi weer, maar nu is het wel een beetje koud weer ja. en uh, een beetje ja. Maar ja. het is uh, wel heel koud. Ja, ja. En uh, heb je nog met het mooie weer uh, een lekker ijsje op of leuke dingen gedaan? Nou, ik heb wel heel veel gewandeld en gefietst en lekker ijsje gegeten. Ah, en kijk, kijk, ja. kijk, dat is, uh, <laughs> is, uh, is, uh, is zeker uh, te doen met dit uh, mooie weer. Ja. Oké, okay. um, het volgende, uh, net hebben we geluisterd naar BZB Echte Vrienden en nu komt Suzanne en Vreken onderweg naar Jaap, uh, nee, onderweg naar later. <laughs> Veel plezier. <middels>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 En till och Nou, daar zijn we weer, want er ja. uh, was wel Suzanne Freek met Oom voor weg, maar later. Ja, zeker. Dat was wel ja. een mooi meer. Ja, nee, zeker. Um, zeg, Robert-Jan, wist jij dat um, Thomas Huischolen, waar ik onder andere <laughs> bij, uh, waar ja. je, voor, vorige week op, uh, op, uh, op vakantie is geweest? Ja, jullie zijn lekker weg geweest. Ja. Hè? Ja. Weet, je, weet, je, weet je ook waar naartoe? Jullie zijn naar Beekseberg geweest? Ja, zeker. En dan uh, was dat... Dat was super leuk Wij, uh, wij werden elke, elke ochtend werden we wakker tussen tussen de leeuwen. Dat was, uh, dat was heel bijzonder uh, om, daar, om daar mee te maken. Heel erg bijzonder. Ja, zeker. Ja. Ja. En hebben jullie s'nachts kunnen slapen de eerste nacht de eerste, <laughs> de eerste, twee nachten was het uh, wat uh, uh, Moeizaam uh, uh, konden we moeilijk, uh, ja, werd je vaak wakker als je, uh, als je in. Uh, Waarvan we Waarvan werd je, we, we van je, van je we dan wakker? Uh, van, van de gebrul. Dus uh, daar, we, daar werd ik tenminste de eerste twee nachten wakker van. Maar daarna kon ik, uh, kon, ik uh, kon ik goed uh, goed slapen. Hey, en, uh... De de de de bij de bij brullen deed je ook rock mee of niet? Nee, ik niet. Nee, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, <orbiteren> nee ik niet. Economy, denk je ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dat denk ik ook. Ik, ja. ik, ik denk ook dat ik uh, dat ik had gewonnen. Maar dan denk ik ook dat mijn medebewoners en mijn begeleiders waren wakker geworden. En ik denk niet dat ze daar zo leuk eh, hadden. <üf��> nee, <weer bearingar s> hadden Maar het is leuk. Ja, ja, nee, het is een fantastisch, leuke vakantie geweest, zeker. Maar wat hebben jullie dan allemaal gedaan bij de Beeksbergen? Maandag Zijn we, uh, rond, uh, hebben we met een heel groep rondgelopen door de Beeksbergen door het yeah. safari park yeah. hebben we ook de rookvogel uh, show gezien die was, uh, die was ook uh, zeer um, zeer, uh, zeer in interessant. interessant ja zeker <laughs> ja. en uh, dinsdag zijn we gaan uh, zwemmen en uh, zijn we smiddags gaan bowlen en zijn we zelfs lekker in het restaurant op het park uh, gaan, uh, gaan uh, eten met z'n allen. Zo lekker. Ja, lekker, zeker, lekker, zeker, lekker. Zeker, zeker. Woensdag zijn we. Um, woensdag zijn we naar speelland uh, geweest, maar daar was. Ja, daar was niet echt veel te doen uh, voor ons. Dus uh, toen zijn we smiddags weer omgedraaid en hebben we de auto's af hier met z'n met z'n allen gedaan. Dus uh, toen zijn we met de bus en met de auto van Wessel door de door de dieren heen gereden. Dat was, dat was ook zeer. Uh, ja, maar, ja, ja, ja. Dat, was, dat was ook zeer mooi. Ja. En donderdag zijn we met z'n allen weer uh, weer gaan zwemmen. Ja. En vrijdag hadden we een rondleiding uh, met een uh, met een gids. Dus uh, toen uh, zijn we ook. Uh, Veel, veel te weten gekomen over de dieren. Zo so, wist jij trouwens, Rotjean, dat ja. de giraffen, uh, als ze die bevallen, yeah. dat ze die staan yeah. staand, moeten bevallen. Want als ze zitten, dan kan de jongen is je giraf klemt klem komen te zitten. Oh, dat is wel ja. echt ja. ja, ja dan dan vloopt het, ja, het zo in één zo. Ja, ja Dan vloopt het zo naar <lacht> ja. beneden. Dus uh, daar ik niet. Dus daar hebben we uh, onder andere geleerd en we hebben de vakantie tijd bij de Mac, uh, bij de z'n uh, al allen. met Dus oh, het lekker. was, uh, het was echt een, uh, <lacht> een, leuke, een, leuke, een leuke, week. Jammer, uh, jammer dat die uh, al voorbij is eigenlijk. Ik had nou, al... nou is het helemaal gewoon heel veel werken, werken, werken, werken, werken, werken. Ja, ja. Jij ja, ja. hebt ja. luxe paden, werk paden zegt daar waren. Daar zitten de luxe paarden. Ja, daar zitten de luxe, luxe paarden. Paard. Paard. Ja, welke liedje gaan we nu luisteren? Ja, we gaan naar een heel leuk liedje luisteren. We gaan even lekker dansen op de vloer. En uh, ja, we gaan gewoon even lekker dansen en we gaan naar Party Fix met zusjes, Kleine en dansen. Ja. Vloer, en dan weet ik niet wat het is. Tack kick för mig så Och vi zackar ner i grunden, och vi zackar ner i grunden, och vi zackar ner i grunden, ja Het was uh, Lekker Dansen met Partyflex en de Appelzusjes Kleine dans. Yeah, was <laughs> well yeah. Ja, yeah, well. <laughs> was wel uh, een mooi nummertje. Ja, het was zeker een uh, mooi nummertje. Um, na deze uh, uitzending is... Uh, Uh, ja, na deze uitzending is Klaver 4 uh, te beluisteren via Ja. Dus ik zou zeggen, daar is ook heel leuke muziek als je, als je daarvan houdt. Dus ik zou zeggen dat je daar zeker naar kunt uh, gaan luisteren. En, uh, en ook onze podcast die staat er ook op. Ja, onze podcast uh, staat er inderdaad ook die staat op, dan hè? Elke week na de uitzending staat hij er ook op. Daar is zeker waar, Robert Jan. Ja. ja. Het uh, volgende nummer die we gaan draaien is Johnny Purple, Café Laams. Leemans. Nee. Le Leemans en Geit. Nee. In, in <laughs> en Geit in het café. Juist. Oh. geburg van ja wat moet je Ik kom kameraat, ik heb je lang niet meer gesproken. Wou je nog bellen om te vragen hoe het gaat. Ik zie niet meer van gekomen, Hej, kom de vriend, mijn fijne kameraat. Ik heb je zoveel te vertellen. Ja, fijne jongen. Vanavond det het laat, de schare taxi maar bestellen. Want vi gaan er een patbakken. Ja vanavond wordt het laat. En je weet dat ik met trankom veel makkelijke praat. Hoe mij de moro en niet biertje voor mijn sis. Dan zien wij een vi borde en avond, vi med min vän, vi vill ha Du en och en du en fånge, och om du strax är inte mer rör vi sig med i staden, så att jag My fjärna kamerad Nu zijn we toch weer even saman Doe nog en rondje Het mijne is ju Wat zijn er hier toch kleine glazen Want we gaan er en pad pakken Ja vanavond wat het laat En je weet dat ik met drank op Veel makkelijker praat Do mig en morrel en een biertje voor mijn en biertje för min vriend, då vieren vi ett liv. Gewån en avontje gezellig med min vriend, vi vieren oss gudden. Do mig en morrel en en biertje för min vriend, och när du straks naast me, niet meer op eigen ska nära sig. Inte mer om benen ska. Zal ik je naar de taxi dragen Doe mig en borrel En een biertje för min vriend Anvieren mig en leven Gewoon en avondje Gezellig med min vriend Lijft hier ons gelukt Doe mig en borrel En een biertje för min vriend En als du skat kan dragen? Nou, dat was een heel mooi nummertje met uh, Gerard van de. Uh, ja, doe. Gendame. sorry. Met Doem in mij een borrel en een biertje. Ja. Um, ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het over de uh, inschattingstelling. Uh, vanavond moet uh, Willem 2 tegen RKC. Ajax tegen Venuta, dus ik denk dat het dus wel moeilijk tegen, gaat worden. Ajax tegen v F F Fortuna. Fortuna, sorry. <laughs> Maakt niet uit. <laughs> ik, denk, ik denk dat Willem 2... En XC. Ik denk dat het uh, 4-0 voor Willem 2 wordt. 4-0, bam. 4-0. 4-0. Ik denk dat het misschien 3-0, 4-0 zoiets gaat worden. Ja, daar denk ik. Ja, dat Denk ik in. ongeveer wel. Ja. En uh, heb je de afgelopen uh, West, heb jij de wedstrijd van zaterdag van Wil 2 gezien? Nee. nee? nee. De, daar was het, uh, dan moet ik het, als ik het goed zo uit mijn hoofd zeg, 3-3-1 geworden voor Wil, uh, Willem 2 uh, die heeft met 3 punten gewonnen. En Groningen die heeft met één, ja, met 1 punt uh, verloren. Oh, dat is ah, wel jammer. Ja, ja, ja, dat is uh, <laughs> wel jammer. Uh, dat is, uh, is zeker uh, jammer. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Wat uh, gaat Ajax doen vanavond? Aj Aj Ajax ze nou ja, nou ja, ik denk, want Ajax die heeft, die doet het op een moment wel heel goed. Ja. Die heeft afgelopen weekend met 9-0 gewonnen. Dus ik, ik, durf wel, ik durf wel mijn hand voor in het vuur te steken. Weer 9-0. Weer 9-0? Ja. Ja, was, denk... was het vorig jaar niet 15 0 voor Ajax? Wat? Was dat niet de beruchte wedstrijd? Dat kan, da, da, da kan goed. Daar da ben ik al kwijt. Dat kan goed, uh, Erik. Ja. Robert, <laughs> wat denk jij dat het gaat worden? Nou, ik denk... Ik ga met dat wel mee. En tot misschien wel 9-0. Misschien wel. Ja. Want dan hebben we er zin in. Ja, zeker. <laughs> we gaan Z het afwachten, hè? Ja, zeker. Ja. Um, Het volgende nummer Ik moet Oh ja, Roy Don Roy Donnes met Flamingo. Flamingo, Flamingo, Flamingo. Flamingo. Nee. Ja ja ja, toch ja. Ja ja nee. Dan komt okay. hij veel plezier. Ja. Say No mm -hmm. Nou, dames en heren, dit was lekker Mingo met Roikendonders. Oh. is een beetje een lekker nummertje, vind ja, ik het zelf. Ja, dat vind ik ook. En waar mogen ze ons kunnen vinden? Um, als je verzoeknummers hebt, dan kun je die via die e-mail, via die e-mail sturen naar radiohadsplas.gmail.com. En dan uh, gaan we kijken of wij het nummertje kunnen vinden en uh, kunnen draaien. En misschien ook, dus ze, ze kunnen ook op onze Facebookpagina kijken daar en is, onze Instagram. Daar is zeker waar. Daar is volgens mij toch ook Radio Hatseflats? Alles, ja. ah, ja. alles, alles. Oh, alles is Radio Hatseflats, kijk. En, ja, we hebben ook, en we hebben ook nog een website. Ja, www.radiohatseflats.nl Kijk, so. um, het volgende <laughs> nummer is Kevin van der Linden met Desinfecteren. Ja. Dan gaan we eens even rijden. Komt-ie! Ik ging laatst naar binnen in een overvolle kroeg Ik wilde wat bestellen tot de bar maar aan mij vroeg Hé, hey, heb jij je handen wel gegaan? harmando jag eerst met drinken kon. Hij was naar de rij voor de desinfectiepunt en hij zei: "Je bent Ik hier onderzame Ja, dit was uh, uh, Kevin van der Linde met de Inks... Dets Dets Dets Ja, handen uh, schoonmaken. het met corona was dat altijd, ja, hè? Ja, ja, ja nee, nee, zeker. <laughs> daar, zag je, daar zag je inderdaad veel, uh, veel tijdens, uh, tijdens de coronatijd. Moesten ze allemaal handen wassen? Ja, en handen was uh, Dan, handen moest, je, dan moest daar uh, 30 seconden, hè? Je 30 je, seconden? Ja, ja, volgens mij moet je 30 seconden, oh, oh twint, ik hoor hier 20 seconden mijn, uh, je handen wassen. Dus, in, mijn uh, ja, <laughs> in je oortje. Ja, in je oortje, Wij zijn uh, tegenwoordig uh, uh, om de twee weken op woensdagochtend uh, op tv uh, te zien en uh, daar kunt u naar de, naar de uitzending kijken, om de twee weken. Dus ja, opgenomen de, uitzending. Op, de opgenomen uitzendingen. Ja. Yes. Iedere twee weken zetten we uit op woensdag. En dan is de uitzending op tv, die we vanavond hebben, opgenomen. Nee. Goed. Maar nee, wordt, de, dat die, bedoel ik, dat doe ik zo goed, hè, Douwe? Ja, dat doe, doe je hartstikke goed. Dankjewel, Dankjewel, Douwe. Maar naar. wordt die uitzending wordt die dan herhaald of op woensdag? Of hoe zit dat? Ja. Nou, dat is de uitzending die wij nu hebben gedaan ja, en die ja. wordt dan woensdag uitgezonden. Ja, nou, okay. kijk, hartstikke leuk. Dus, hartstikke uh, leuk allemaal. Um, <lacht> de volgende nummer is Gebroeders Koon met barbecue. Komt ie. <lacht> No Dit was geboeders Rossig met uh, Feest op de Camping. Nou, dat was een hartstikke leuk, leuk uh, liedje. En het uh, klonk echt als een feestje. Ik heb hem echt een uh, keertje geluisterd deze week. en was echt helemaal Ja, Nou zeker. zeker. Hé, hey, Robert-Jan, ik, uh, ik ken een leuke mop voor je. Nou, vertel. vertel. Waarom hebben mannen met, met kale hoofd? Met een kale hoofd <laughs> altijd liefde Nou, wat is het dan? Nou, ze missen haar. <laughs> <laughs> ja. Ik vind hem echt fantastisch. Nou, ik denk dat de luisteraars wel eens wel aan het lachen zijn, hoor. Ja, in de, de auto of de de de de, op thuis. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Um, maar eigenlijk... Uh, ja, Wat, ja. Ik laat maar. <laughs> <laughs> het volgende nummer. We hebben uh, Kids hits en uh, Deep in the Jungle. Komt-ie, komt. -ie. komt -ie. Oh, my God. Want die je hoort, dus laat je gaan. Trom op je borst en bloed. Doet... Ja, het was diep in de jingle. Lekker een uh, kits nummertje. Ja, sowieso. <laughs> ja, zeker. Ja. Hey, Robert-Jan, ik heb uh, van uh, vertrouwbare bronnen gehoord dat je vorig jaar jarig was. Vorig, jaar ja, vorig jaar. <laughs> ja, ook. Ja, ook. ook. Maar vorige week. Ja, dat klopt. Nou, lang zal leven, lang in de gloria, in de gloria in the glory. Hoopla. Hoopla. Hoopla. Nou goed. Nou goed. Er al een jaar. Jazeker. Nou nog Dankje, dankje, dankje, Maar weet je wat het ergste is nu? Nou, vertel. Het zit er gelijk al bijna op. Een Ja, wat top topshow. Het, ja. het, die tijd die vliegt gewoon voorbij, hè? Ja, als ja, je hier gewoon die, bezig ja, bent, dan denk ja, je... Ja, de, de, de tijd vliegt uh, voorbij. Nou, Robert-Jan, ik wil jou hartelijk uh, bedanken voor de leuke uitzending. Ja, ik vond het ook heel leuk met jou te uh, houden ja. ja. om het ja. dan weer te doen. Ja, zeker. <laughs> zeker, Erik, achter de knoppen, jij ook bedankt. Nou, graag gedaan. Dankzij Gerard, ook hier ja. naast me. Ja, ja, Applaus ja. ja. voor ja, onze applausjes. Gerard. Applausjes. Ja, ja. Helemaal goed, Dank u, uh, Erik ook. ja. ja. ja. ja. En uh, tot uh, over twee weken weer. Ja, goed. We gaan lekker, le lekker dansen met Luan Belliga. Ja. the Jag vill det